Goedenacht. Fijn dat je er weer bent. Dat je wakker bent. Ik hoop dat het voor jou ook prettig is. Ik denk het bijna wel, want dat betekent uh, dat je de komende vier uur kunt genieten... van de nieuwe aflevering van uh, Nachtzuster. Ik heb dienst vannacht. Zoals altijd hoor op donderdagnacht. En dat betekent dat ik weer mensen ga verbinden. En dan niet met verband, maar met de telefoon. Ik ga mensen aan elkaar doorverbinden met vragen en antwoorden via de radio. Hetzelfde principe als altijd. Als je rondloopt met een vraag waarvan je denkt van... goh, daar zou ik nou wel eens een keer een antwoord op willen... van iemand die er verstand van heeft... dan kun je hem nu voorleggen aan het luisterpubliek van Radio 1. En dat doe je door het telefoonnummer in te toetsen 0800-1121. 0800-1121. Is een directe lijn met de wachtkamer van de Nachtzuster die de hele nacht openstaat. En er zijn talloze wegen om de Nachtzuster te bereiken, zoals bijvoorbeeld uh, Nachtzuster, of www.twitter.com/slash Nachtzuster. Of wat altijd heel leuk is, is als je mee komt chatten via ja, de chats van Nachtzuster. Die vind je weer via www.nachtzuster.net maar de telefoon en dus de radio blijft eigenlijk de meest bekende weg... om mee te praten met de nachtzuster. 0800-1121. Ze legt haar koele handen op een voorhoofd... en kijkt me even onderzoekend aan.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 Narcissist Nachtzister. Narcissist De Nachtzuster van Doe maar. 0800 1121 of 0800 1121. Net wat het makkelijkste blijft hangen. Bel het met je vraag en straks ook met je antwoord. Leen, goeienacht. Goeienacht, uh, met Leen Vertijningen. Hallo. Hallo. Ja, ik heb een volgende vraag. Uh, uh, het uh, Volkslied van het uh, Keizerrijk Habsburg. Ja. ja. Dat uh, heeft de, had dezelfde melodie als het volkslied van het huidige Duitsland. Waar vindt dat zijn oorsprong in? Die melodie? Ja. Hoe kom je nou op die vraag? Uh, ik heb ooit een keer een video gekregen... Uh, dat was naar aanleiding van de begrafenis van keizerin Zita. Dat was de laatste keizerin van Oostenrijk. Ja. En werd in de Stefansdom werd daar het volkslied ge, uh, gespeeld en gezongen. En dat was dus de keizerlijke hymne uit de tijd dat het Habsburgse Rijk bestond. Ja. En dat had dezelfde melodie als het huidige West Duitse volkslied. Maar jouw vraag is nu waar die melodie vandaan kwam. Of hoe het komt dat dat nog steeds dezelfde melodie is? Ja, dat het dezelfde melodie is, maar waar we, wa, het wel twee verschillende landen betreft. Was dat ooit altijd al zo van alle twee de, la, de landen gelijk? Ja. Toen het alle twee nog keizerrijken waren? Ja. Of hoe is dat ontstaan? Maar uh, was ja, precies was dat destijds niet gewoon niet één geheel, maar in ieder geval anders verdeeld. Nee, nee, nee want je had het Habsburgse Rijk en het, het, het, het Duitse Keizerrijk. Dat waren wel twee verschillende. Oh, oké. Okay. Ja, twee verschillende staten. Ik dacht dat het overlapte vroeger. Maar ik weet dat soort dingen weet ik al helemaal niet. Dus, uh... en jij zat gewoon gezellig uh, de video te kijken. Nou, ik, zat, ik had die video gekregen uh, omdat ik daar een op, een, ooit een oproep uh, voor had gedaan. Toen die keizer in Begraven werd, dat is uh, op 1 april 1989 geweest. Yeah. Het was zat ik in uh, uh, Australië. Oh. Uh, ja, en, uh, en daar hoor ik op die datum uh, dat, ze, dat zij overleden was. En toen heb ik via via een video gekregen van iemand die uh, uh, familie in Oostenrijk had... Ja. En toen ik die video afspeelde, toen zag ik dus en hoorde ik dat het volkslied van de Habsburgers dezelfde melodie had als het huidige volkslied van Duitsland. Dus ik wil weten waar komt dat door. Ja, nee, dat is duidelijk inderdaad. En wat deed je toen in Australië? Ik was op familiebezoek. <laughs> en bij wie? Bij wie? Ja. En het was een, uh, de, de jongste broer van mijn moeder. Je ja, oom. In mijn oom, ja. ja. En, en hoe lang was je daar? Ik was daar zes weken. Oh, Oké, okay. ook oh, best wel lang voor een familiebezoekje. Ja, ja, zeker. Maar uh, het lag ook nog in de bedoeling om Melbourne te gaan bezoeken. Om uh, uh, daar uh, wat vrienden, uh, bij vrienden op bezoek te gaan. Maar het weer zat ontzettend tegen. Ik heb Van de zes weken heb ik hooguit uh, twee weken uh, mooi weer gehad. Oh, dat is wel en dat pech. En vreselijke regen. Ja, dan heb je wel goede pech gehad ook. Ja, ja, ja. maar goed. Of maar deze, maar dit is wel, het was 1989 en je weet het nog je, wat voor weer het was. Ja, ja, ja, maar ik heb een goed geheugen. Ja. Het <laughs> is ook altijd praktisch. <laughs> ja, maar dus als, nee, maar als, een goed geheugen hoeft natuurlijk niet altijd voor het weer te zijn. Sorry, ik kan je nu heel moeilijk verstaan. Het, als je goed geheugen hebt, wil dat niet zeggen dat je ook nog onthoudt welk weer het was op een bepaalde dag... Nee, nee, nee. Ja, je kan niet alles onthouden natuurlijk. Nee, maar goed, uh, jij hebt gewoon een goed geheugen voor het weer. Dat is ook altijd makkelijk, dat je nog goed weet wat voor... Wat voor weer was het dan in 1995? Ik kan je bijna niet meer verstaan. Ach, sorry. verschrikkelijk. Nou, dan houden we ook gewoon op. Dankjewel, Leen. Ik uh, ga ja. mijn best doen uh, om, om meer te weten te komen over het Volkslied. Kun je even een klein stukje van de melodie uh, ten gehoren brengen? Ik... Uh, ik... Ik, het laatste heb ik allemaal niet verstaan, maar ik blijf luisteren tot ik eventueel een, uh, ja, een antwoord heb gehoord. Nee, Leen, wacht. Ja? Ik ga proberen heel luid en duidelijk te articuleren. Ja? Kun je een stukje van de melodie reproduceren? Ja. Doe eens dan. Ja? Ja, je hebt echt een goed geheugen voor alles, hè? Ja. <laughs> Heel handig. Oké, okay, dankjewel, Leen. Oké. Okay, Tot de volgende veel plezier. keer. Dank dag. Succes met het programma, dankjewel. Ja. Dag. Ja, ja, succes met het programma, jij ook, natuurlijk. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van de nachtzuster. En uh, je, kunt, je kunt dus blijven bellen met vragen. En als je een antwoord weet op de vraag van Leen over het volkslied... Um, Rudy? Ja, goedenavond. Goedenomd, goedenavond. Hoi. Eh. Ik had een vraag. Ja, nou daar zijn we voor. Uh, is er wat te doen aan macula degeneratie? Zo. Nou, dat is ook niet zomaar een vraag. Dan moet je even uitleggen wat het is. Nou, dat is een... Uh, volgens zeggen, dan is het een achteruitgang van het zicht. De, van de ogen. En ik neem aan dat je er last van hebt, of niet? Ik heb er last van. Maar, eh... Uh... Ik, ik heb een nieuwe bril, maar ik heb, dit heb ik al een jaar of elf. En uh, ze zeggen: het, het is niet te genezen. Oh, het is niet te genezen, maar wat het is, ik heb ook een beetje suiker wat ze geconstateerd hebben, ja. maar ik krijg ook spontane bloedingen in het oog. Oh, Rudy toch? Ja, en dan moet ik dan uh, krijg je spuitjes in het oog om die. Die haarvaartjes te dichten. Of, ja, of, of, of zo'n adertje te dichten. Met medicijnen in het oog spuiten. Eeuw! Oh, ja. doe dat zeer? Ja. Hé, hey, jasses. Ja. Goed, we moeten, we moeten eventjes, um, eventjes het de aandoening die je hebt. eventjes heel luid en duidelijk reproduceren. Want anders dan uh, verstaat niemand het. Dus hoe heet het wat je hebt? Macula degeneratie. Macula degeneratie ja. ja macula de de gele vlek is dat hè oh maar ik denk dat het wel dat wordt wel pittig als de doktoren zeggen van er is niks aan te doen dat, dat, dat je dat, dat wordt gezegd ja maar dat... ik wil er wat meer van weten en uh, wat voor invloed uh, heeft, heeft suiker op het oog want ze hebben uh, hoge suikergehalte bij mij geconstateerd ook mm -hmm. en ik moet nou ik heb nooit uh, in, insuline gespoten en nu moet ik insuline spuiten. Yeah. Maar ik gebruik al de uh, hele tijd al uh, tabletten. Yeah. En uh, ja, en, en ik weet het niet, ik, ik, ik baal er gewoon van, want ja, ik, ik kan niet goed lezen of schrijven of wat dan ook. Ja. Yeah. En, en uh, ja, ik reis met de trein, uh, maar ik heb een begeleiderskaart ook. Oh. Maar ik wil weten. Maar wat, wat houdt het wat, wat in dat je... het op het oog heeft, de suiker. Maar wat betekent dat, dat je een begeleiderskaart hebt? Dat, uh, als, ik, dat, ik, dat als, ik, als ik ergens naartoe ga, ja. dat ik iemand kan meenemen die mij met me mee kan gaan, dat ik niet alleen kan reizen. Oh, en mag die persoon dan gratis? Want anders kan, mag er toch altijd iemand met je mee? Wat zeg je? Dat het, dat het, volgens mij mag, er al, mag je altijd iemand meenemen met de trein. Ja, ja maar je moet, je, moet, je moet eerst een begeleiderskaart krijgen van de NS. Ja. En dan mag je gratis iemand meenemen. En dan mag je persoon gratis meenemen, ja, maar dan oh. betaal ik wel. Oh. Maar niet voor haar, maar voor mij alleen. Ja, dat snap ik. Nee, dat, en wie maar is... ik wil weten wat voor invloed of ja. dat heeft op het oog, uh, wat, wat suiker aangaat. Ja. Want ze hebben ook suiker geconstateerd bij me. En het is straks 7 uur. En dan moet ik nuchter gaan prikken. Oh. Uh, uh, uh, Een niet, niet, niet spuiten, maar gewoon in de vinger prikken. Om te kijken de suikergehalte. Ja. Hey, um, Rudy, ik, ik neem er mee je vraag. Maar in principe, ondanks dat ik nachtzuster heet... ben ik een beetje tegen medische vragen in dit programma. Omdat uh, voor medische, uh, medische vragen moet je naar de dokter gaan. Straks zegt er iemand tegen jou van... ja, je moet gewoon wat druppeltjes zoutzuur in je ogen doen. En dan ga je het proberen, zeg maar. Dus dat, dat, daar ben ik altijd een beetje angstig voor. Ja, ja. Dus ik neem er ik mee krijg, misschien... Ik, ik, ik, ik, ik kreeg spuitjes in het oog vanwege dat ik dan... De dokter zegt ja, er zit een bloedvlek in je oog ergens, ja. Yeah. Yeah. En dan moet ik spuitjes krijgen, want vandaag heb ik ook zo'n spuitje weer yeah. gehad in het oog. Ja. Yeah. het is pijnlijk, dus ik heb ook paracetamol met codeïne ingenomen. Oh. En dan kan ik slapen, maar dat, ja, dan, dan, dan ben je weer wakker, dan luister ik naar het programma. Ja. Yeah. Je denkt misschien heeft ze dan nog dan iemand ik een tip. Kan de hele tip? nacht niet meer slapen van pijn. Eh, een bah. beetje. Anderen zeggen het doet niet pijn, maar anderen zeggen ja. Voor mij is het wel een beetje lastig, ja. Want ik kan nog niet slapen en daarom luister ik naar het programma s'nachts. Ja, nou, dat klinkt, het klinkt allemaal heel ongezellig. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Ik neem je vraag even mee voor misschien dat er nog iemand een, een tipje heeft... of ietsje meer kan zeggen over diabetes en de invloed daarvan op je zicht. Maar... Ja, voor medische zaken vind ik altijd, daar zijn doktoren voor, daar moet je eigenlijk gewoon oh, dan ik naartoe gaan. Zouden die dan ook medische mensen hadden, die jullie zouden kunnen aan... Ja, weet ik wel, maar ik kijk niet als iemand mij belt met een goede tip voor jou, dan kijk ik niet hoe ze cv in elkaar steekt. En dan kan, het, dan kan het zomaar gebeuren dat iemand jou verkeerde tips geeft. En qua gezondheid vind ik dat je daar geen. Kijk, als het nou gaat over wanneer slaapt een uil precies, dan geeft het niet als iemand eens een keer iets zegt wat niet helemaal 100% waar is. Maar qua gezondheid ben ik daar wat voorzichtiger mee. Oké. Okay. Dus, goed, ik zal eens verder zoeken Ja, een... ja sorry, maar als er nog iemand uh, goed advies voor je heeft... dan gaat hij ongetwijfeld bellen naar 0800 1121 en misschien kunnen we je dan nog een klein beetje de pijn verlichten vannacht. Ja, oké okay dan. Hou je taaien, Rudy. En vooral bedankt. Okay. Bedankt, ja, een fijne uitzending. Dat gaat lukken. Ja, oké, okay, goedenavond. Dag, dag, dag, dag. 0800-1121. Dat is het nummer van de nachtzuster. En je kunt dus bellen met vragen. Liever niet medisch, maar alle andere vragen. Bel vooral. Hamid, goeienacht. Goedendag, Astrid. Hallo. Ik hoorde je net heel duidelijk, maar dan ben je gelijk weer weggevallen. Verschrikkelijk. Ik hoor de klacht vaker. Ik ga eens kijken of we er iets aan kunnen doen. Ja, Want dit, net... ja nu hoor ik je heel goed. Ja. En Hamid? Ja, ik wilde iets zeggen op de manier met die oog. Ja. Uh, in Nederland zeggen ze heel vaak, weet je wel, dat moet je mee leren leven. Maar <laughs> heel veel mensen gaan dan verder op zoek, weet je wel, uh, in andere landen. Zoals Turkije ja. kijkt heel goed in ogen en zo, in Amerika. Misschien dus je moet je daar naar die landen informeren ja, ja, of ze ja, wat ja. kunnen doen. Nee, dat is, kijk, hebben we toch een, tips voor u, een tip voor Rudy? Ik ga niet blijven wachten wachten, nee, maar ik ga verder zoeken, weet je wel. Ja, heb, precies. Uh, internet is... Zeg, ja. Hamid. Ja. Nu ik je toch spreek. Ja. Had jij niet vorige week een uh, vraag? Ja. Ja. Over, uh, <laughs> over een... huwelijksaanzoek. Ja. Ja, uh, ik heb heel de week over na zitten denken, hè. Ja. ja. En ik kwam op een idee, ik weet niet wat u of de luisteraars van vindt. Nou. Eh... Uh, als zeven van de tien luisteraars, oké, okay, dat is een goed idee, dan wil ja. ik dat zo doen. Oké. Okay. Ik zit te denken om van de zomer ja. uh, op vakantie te gaan ja. naar de Middellandse Zee. Ja. En dan wil ik met de zonsondergang een tafeltje laten dekken op de... <laughs> ik kan niet op die naam komen. Uh, strand bij de zee. <laughs> Ja. Weet je wel, met kaas dicht en zo. Ja. En dan bij de zonsondergang, weet je, alles erop eraan en dan wil ik haar een aanzoek doen. Of, weet je waarom? Nou, uh, Nou, zij is uh, wel getrouwd geweest, maar ja. zij is nooit uh, ten huwelijk gevraagd oh. door de ex. Ja. En dan wil ze op een speciale manier, weet je wel? Oh? Ja, zijn nou oké. Okay. Dus, maar ik zit al die tijd te denken: hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat? Ja. Maar de zomer is ook nog best ver, hè? Ja, dat duurt te lang hoor. Ja. Kunnen jullie niet eerder op vakantie, dat je gewoon in de meivakantie al gaat? Uh, nee, we, we hebben gisteren een koopcontract getekend. Oh ja. We gaan een huis kopen. Oh, gefeliciteerd hem dus niet. Over... He? Ja, dat is dus over vijf, zes weken rond. Ja. En dan moeten we die huis nog een beetje opknappen. Ja. Ik denk dat we dan toch van de zomer klaar zijn zo'n beetje. Ja. Nee, dan ja, is het wel ja, een mooi ik... moment. Ja, of misschien gelijk gaan... Nee, dat red ik dan niet. <laughs> In verband met mijn werk ook niet. Ach. Anders had ik het wel gedaan, hoor. Maar vindt u dat een goed idee? Ja, weet je, ik, ik ben inmiddels zo... Ik heb, ik heb me zo verheugd op... Uh, want we noemden er even Anne. Maar ik heb me zo verheugd om Anne te bellen op de radio... Dat ik nu bij alles denk van... Ja, maar... Is toch minder leuk dan bellen op de radio? Is minder leuk dan op de radio? Ja. Ja, oké, okay, dan moet ik ga ja, dus toch uit horen dan. Ja, oh, dat uh, heb wat, je nog niet wat, gedaan. <laughs> Hamid. Ja, maar Astrid, ja. ik werk vanavond vier, middag vier, tot ze morgen zeven uur. Je spreekt er nooit. Komt, ze. Als ik wakker ben, die gaat net een uurtje. Ja, wat is dit nou voor relatie? Ja, het is niks, maar het moet maar zo even. Ja, het moet maar zo even. Nou ja, dan geef ik je nog een weekje, maar na, na, na, nog een week om er even ja, uit te beloof, horen. Dan belof, ja, dan beloof ik u om haar uit te horen ja. wat zij ervan vindt. Ja, precies. Nou, ja. dan ben ik blij dat we dit in ieder geval alvast hebben afgehandeld. Aan het begin van het programma hoef ik daar niet de hele tijd zenuwachtig over te zijn. Jij gaat dus nu deze week eventjes kijken of ze, of ze niet uh, afgeschrikt, afgeschrokken... Nou ja, zou schrikken als jij op de radio ten huwelijk zou vragen. En uh, volgende week dan uh, gaan we er of bellen of dan uh, kiezen we alsnog voor uh, de zonsondergang aan de Medi in mediterraan gebied. Is goed. Ja? Ja, ik beloof je dat ik zal uh, gaan uithoren en dan hoort u van mij. Oké, okay. nou tot volgende week, Amiet. Ja, dankjewel voor je tijd. Ja, en nog en een fijne uitzending. Jij ook bedankt voor je tijd. Ja. Dankjewel aan Dag, Dag. Dag. Hamid. <laughs> Dag, 081121. Ik zal even op de chat. Zal ik in ieder geval voor Hamid even een, uh, een onderzoekje doen? Als je wil kijken op de chat, kan dat via www.nachtzuster.net. Uh, het is gewoon een, een chat die meeloopt tijdens het programma. En waar op dit moment zo'n uh, kleine 40 mensen met elkaar aan het kletsen zijn. Jongens, zitten jullie even op te letten? Ik wil nu graag van jullie een ja of een nee. Vinden jullie het een goed idee als Hamid tijdens de vakantie van de zomer bij de zonsondergangen gedekt tafeltje, kaarsjes, zijn. Anne ten huwelijk vraagt. Is dat de manier? Even ja of nee? Nou, eens even kijken. Ik zie in ieder geval al één jaar voorbij komen. En, um, ja. Ik geef ze even de tijd. Kunnen ze even over nadenken? Ga ik ondertussen met Ron praten? Ron? Ja, ik geef ook een ja hoor. Voor, uh, Amit. Ja, denk je dat dat de manier is? Ja. Of, denk je, of denk je gewoon... Ja, je moet het een huwelijk vragen. Niet per se... Ja, dat moet op het strand. Op vakantie. Dat nee, dat is ook niet op hetzelfde, kan dan het gewoon als je samen in bed ligt, toch? Ja. Kan op, het kan op ieder moment, maar hij wilde graag iets bijzonders van maken. Ja, nou, dan uh, laai je een kleine Chesna, uh, laai je opstijgen en dan met zo'n grote span achter erachter. Uh, Anna, uh, in dit geval Anna. Dan, ik heb het gevoel, wil hij net met vrouwen. Me Kijk, okay, dat is ook origineel. Dat toch? is wel origineel. Maar ja, hij is dus. Ze hebben net een huis gekocht en ze moeten nog op vakantie. Joh, daar heeft hij toch geen geld voor voor die grappen? Ja, het is allemaal moeilijk. Maar ik zit zelf ook in een moeilijk pakket. Dus ja, ik, ik kan eigenlijk ook een beetje uh, laat maar zeggen, moeilijk uh, antwoord geven. Hoor. Oh, wacht even dan. Want ik heb nu, in, ik zie duidelijk op de chat is het overwegend ja. Dus het hele idee van van de zomervakantie is een goed idee. Maar Hamid gaat toch van de week nog even checken of ze het misschien leuk zou vinden via de radio. Want dan kunnen we dat nog even regelen. Maar nu Ron, jij zit in een moeilijk pakket. Nou, stort je hard uit bij de nachtzuster, jongen? Ja, mag dat? Ja, daar ben ik voor. Ja, ik ben weer wakker, hè. Ik ben altijd degene die zegt dat ik altijd wakker ben omdat ik jou heel mag is. Ja, en dan zeg ik altijd het spijt me, maar dat meen ik natuurlijk helemaal niet. Nee, dat ga nee. je allemaal niet mag. Uh, maar goed, ik heb een langdurige relatie met iemand uit de Oekraïne. Ja. En uh, ja, de, de, de laatste weken lopen niet helemaal zoals het zou moeten lopen. Oh. Uh, Plannend dat ze hier naartoe zou komen, enzovoort, enzovoort. En we kennen elkaar al drie jaar. ja. En uh, ja, nu is er een beetje een kink kinkende kabel. En ik denk, nou, ik ga jullie toch nog bellen. En vorige week heb ik jullie ook al gebeld. Maar toen uh, om half vier, ja, toen ben ik in slaapgevallen, gevallen, sorry. Nou toen... ja, vooruit, ja. Ja, dus ik denk, nou, ik ga het toch nog een keer proberen om te kijken wat jullie voor mij kunnen doen. Oké, okay. maar hoe ben je aan iemand in de Oekraïne gekomen? Eh, uh, ja, internet. Hè. Dat is tegenwoordig vrij snel, dus. Oh, ja, maar hoe ging het? Ja, via de chat. Dan, dan, uh, op een gegeven moment dan, dan leer je elkaar beter kennen. En dan denk ik van, oké, okay, ik ga de stap toch nog een keer wagen. Maar dus, komt... maar de, de, de, je vriendin die zat ook, ook op de chat? Ja. Oké. Okay. En uh, het klikte, en in welke taal communiceerden jullie? In het Engels. Uh, hm. Want zij kennen uiteraard alleen maar Russisch of ook Liëz. Ja, maar dus ook Engels? Uh, nou, zij kon niet zo goed Engels, maar ik heb het haar een beetje geleerd. Uh, laat maar zeggen, de huistuin en de keuken uh, Engels, om het nou maar zo te zeggen. Oh, het, het, is, het is al best wel lang. Uh, sorry? Is het al lang, de verkering? Uh, de, ja, de verkering, de relatie uh, zou ik wel willen. Ja, die is uh, nu bijna drie jaar. Oh? Ja, ik ben er al zeven keer geweest. Oh. En ja. hoe, hoe vaak is zij hier geweest? Zij is, nog niet nee, zij is nog niet hier geweest, oh. maar ze, Nee, ja, uh, laat maar zeggen, de visa gaat uh, vrij moeilijk en, ja. Ja, en uh, dan ga je niet zeggen van joh, kom gelijk hier naartoe. Uh, maar goed, ik heb het daar nu wel gezien en het is daar een grote armoede en, en, en uh, ja, ik kan daar niet werken, dus ja, het heeft geen zin om daar naartoe te gaan uh, verhuizen. Dus denk, wel, uh, ik denk wel, laat ze hier maar een keer naartoe halen, maar ja, dat, dat gaat niet echt heel erg makkelijk om het nou maar zo te zeggen. Nee, nee. Hé, hey, en uh, jij zegt er is een beetje een kink in de kabel gekomen. Ja, de afgelopen weken. ja. ja. Wat, wat houdt dat in? Wat is er aan de hand? Nou ja, goed, er zijn de financiële gebeuren. Uh, um, ja, uh, het is gewoon allemaal een beetje moeilijk om het allemaal, laat maar zeggen, financieel een beetje rond te krijgen. En, en uh, ja, dan maak je wat uh, beloftes die je in principe niet allemaal eens kan uh, waarmaken. En, en dan, ja... Praat je daar met uh, een tweetje over en dan, ja. Dan weet ik niet of dat een beetje de, de, de verschil is van qua mentaliteit. Uh, ik zou altijd zeggen van, joh, daar moet je met tweeën over praten, maar. Ja, als dat een beetje moeilijk uh, gaat en dan, dan uh, van de andere kant, uh, ja, dan wordt er in principe geen. Uh, uh, geen meer beantwoord, uh, enzovoort, enzovoort. Ja, dan, dan denk ik ook even, als ik laat het even rusten, maar ja. Het is allemaal moeilijk, laat ik zo zeggen. Oké, okay, maar jullie hebben een beetje gedoe gehad over geld en nu is ze boos. Ja, het klopt. Oké, <laughs> okay, kort we En wat is, de, wat is de vraag die je had? Nou, ik had, ik had eigenlijk niet zozeer een vraag, maar... Uh, uh, ja, nou, ik had eigenlijk wel een vraag. Ik zou het leuk vinden om... om um, uh, ik heb toch een beetje het idee dat ze de, bij zichzelf denken van ja, het is allemaal wel in Nederland, leuk, nou, daar is allemaal ver van naar bed. Um, en ik had eigenlijk het idee, het, idee, uh, het originele idee, om uh, te vragen of jullie haar in de uitzending kunnen halen. En dat ik in ieder geval tegen haar kan zeggen van, nou, dat dat uit mijn kant wel serieus is. En dat ik er inderdaad ook alles aan heb gedaan om haar hier uh, naartoe te halen. En, en ja, dat, ze, dat zij zich geen zorgen hoeft te maken over, over van, uh, of het allemaal goed komt enzovoort enzovoort. Oh. Dat was eigenlijk mijn verzoek. Maar, we, maar um, hoe dol ik er ook ben om, dit soort dingen op, ben om dit soort dingen op de radio te doen... vraag ik me dan wel even af. Van, waarom wil je dat op de radio doen? Ja, omdat ze niet opneemt. Ze wil niet nee, meer met hoor. je praten. Nee, nee, nee. Oh. Dat is niet de reden. Nee, nee, nee. Want uh, anders zou zeg ik zeggen... joh, over een paar dagen dan... Uh, nee hoor, dat is niet de reden. Uh, nee, absoluut niet. Maar um, ja... Kijk, uh, het hele... Uh, en talen gebeuren um, uh, vanuit haar land. is natuurlijk heel anders dan hier. Ja. En, en, en laten we zeggen, het, het, het vertrouwen daar, uh, wat wij hier hebben, is heel anders. En um, ja, ik, ik, ik wil gewoon aan haar laten zien van, dat ik er eigenlijk alles aan doe. Uh, om wel aan haar uh, te merken dat ik inderdaad heel veel om haar geef. En, en dat, dat vind ik denk ik heel erg belangrijk. Oké, okay. en als ik haar nu bel, dan bel ik te wakker. Ik ons onzicht wel aanwezig, zijn, maar of ze op weet ik niet. En woon ze alleen of bij de ouders of bij. Nee, ze woont bij de ouders. En het is inderdaad nu een uurtje later. Dus het is nu half drie daar. Half vier. Half vier inmiddels? Ja. Ja goed, ze neem ze op, neem ze op, neem ze niet op, neem ze niet op. Maar het kan dus zijn dat als ik nu ga bellen dat ik een Oekra een niet Nederlands sprekende moeder aan de telefoon krijg. Nee, was ze natuurlijk een eigen telefoon natuurlijk. Oh, oké. Okay. En hoe heet ze? Uh, ja, ze drie namen. Anjuta, Anja of uh, um, Anna. Maar Ron, ah, ik ga ja. toch even vragen. Mm -hmm. Je weet wat ik ga vragen, of niet? Nee. Oh. Kan het niet zijn dat ze... want. Je mag me echt schoppen als je vindt dat het niet zo is. Maar kan het niet zijn dat ze een klein beetje misbruik van je maakt... en dat ze gewoon graag naar het rijke Westen wil verhuizen... en jou via internet aan de haak heeft geslagen... en ook boos is geworden omdat haar mooie plannen om naar het Westen te verhuizen niet uitkomen? Ja, nou... Euh, als ik heel eerlijk ben, dan... Euh... Dat hebben mijn ouders dat gezegd. Dat hebben mijn broers en zussen gezegd. Dat hebben mijn vrienden gezegd. Uh, dat heeft iedereen tegen me gezegd. En uh, ik heb dat gewoon gezegd. Van, nou, het is leuk dat jullie dat zeggen. Ik denk daar anders over. Het is natuurlijk helemaal niet leuk dat ze het zeggen. Maar het is, het, je vraagt het je wel af. Het gebeurt namelijk wel. Nou ja, la, la, la, laat ik heel erg eerlijk wezen. Um, ik ben er wel kapot van. Um, als ik van mezelf echt alles gedaan heb. En ook... Um, elke keer is het stuikelblok het financiële gebeuren. En, en uh, um, uh, toen ik daar naartoe ben gegaan, heb ik alles opgegeven, mijn baan, mijn huis, alles. Uh, ik ben weer teruggekomen. Uh, uh, Laten we zeggen, alles wat nog in mijn uh, vermogen ligt, uh, ja, dat gaat daar naartoe inderdaad. En ik vraag me af, uh, moet ik hiermee doorgaan, ja of nee? Dat, wel, dat is inderdaad ook de uh, waarheid, ja. Ja. ja want ja, als ik als ik heel eerlijk ben, Ron, als ik jouw verhaal zo hoor en ik denk van ja, ze wil even niet meer met je praten omdat ze niet gelooft dat jij er alles aan gedaan hebt om de naar Nederland te krijgen, dan denk ik ja, is dat nou een basis voor een leuke, gezellige relatie waar je heel veel moeite en tijd en energie in moet steken? Ja, nou, weet je wat je is? Als dit. Uh... Ik ben altijd positief en altijd vrolijk en, en ik probeer er altijd het beste van te maken. Uh, uh, kijk, als het zo makkelijk zou zijn, dan, dan, dan, dan was het natuurlijk een heel ander verhaal. Uh, maar ik kan het gewoon op dit moment niet loslaten en, en ja, uh, voor mijn gevoel heb ik er alles aan gedaan. Maar als ik uh, met haar praat, van joh, zie je het de auto hier naartoe te komen? Ze praten nooit over, ze praten niet met vrienden over, helemaal niks. Hmm. Uh, ja, nu komt het financiële gebeuren komt weer om de hoek kijken. En ja, ik geef even niet thuis door omstandigheden... Uh, wat naar mijn inzien een hele normale, legale omstandigheid is. En, en, en dan wordt er gewoon niet opgenomen. En, de, en, de, en dan is ze boos. En dan, dan ja... Ik uh, denk bij mezelf, ja goed, uh, na een paar dagen denk ik bij mezelf... Oké, okay. we gaan het toch maar weer een keer proberen. En, en ja... Ik weet het eigenlijk niet. Dus, dus ik zit gewoon in een heel En Ik vind het ook lastig hoor, ja. Kijk, en heel veel mensen, uh, uh, ook bij mijn werk hebben gezegd van... ja, uh, we lezen zoveel dingen op internet en ze gebruiken alleen maar voor het geld en dat soort dingen. En ik heb dat nooit willen uh, horen, ik heb dat nooit willen zien uh, en dat soort dingen. Maar ja, als je er nu eigenlijk heel goed over gaat nadenken en, en ze is daar dus nu boos om... Ja. Yeah. Ja, dan denk ik bij mezelf, jongens... Uh, ja, dan wordt het wel heel uh, lastig om nog vol te houden. Dat het, uh, Kijk, het probleem is... ik heb dit verhaal een keer meegemaakt met iemand uit Ghana. Ik niet zelf, maar een uh, vriendin van mij. En die, die jongen die is naar Nederland gekomen. Die zijn verschrikkelijk gelukkig getrouwd. En die hebben kindjes. En hij is helemaal uh, en Weet je, je kunt natuurlijk gewoon verliefd worden. En het kan natuurlijk allemaal goed gaan. Ja. Die, dat bestaat wel... Alleen als ik, als ik hoor wat jij zegt, je weet ook dat het bestaat... dat heel veel westerse mannen verliefd worden op vrouwen in Oostbloklanden... terwijl daar aan de, de andere kant geen liefde tegenover staat. Nee, maar aan de andere kant denk ik ook bij mezelf... ja, waarom houdt iemand dat dan drie jaar met mij vol? Nou, omdat je zelf al vertelt dat de omstandigheden daar wel heel penibel zijn... en uh, het misschien wel een heel fijn idee is om in ieder geval geld uit het Westen te krijgen... of naar het Westen toe te kunnen... Ja, nou, dat klopt. Nou ja, goed. Als dat zo is, dan, dan moet iemand mij eens een keer wakker maken en, en zeggen van dat het inderdaad zo is. Ja, maar jij, dat weet je natuurlijk niet. Alleen als jij zegt, van ze, wordt op, ze wordt boos op het moment dat het uh, over geld gaat. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een teken aan de wand. Ja, kijk weet je wat het is. Uh, ik heb natuurlijk ook best wel een leven achter de rug. En, en, en, dat is, en ik ben helemaal niet, uh, laat maar zeggen, uh, hopeloos geval of wass of slawekul. Wat dat betreft, vind ik meer arrogant dat ik hopeloos geval ben. Maar dan denk ik bij mezelf, ik heb er echt alles aan gedaan gewoon. En dan gewoon, dan, dan, dan, uh, dan op een gegeven moment zie je gewoon hele leuke dingen niet meer in het leven. En dan, dan, dan, dan ben je zelf, ja jongens, ja, als ik haar niet meer heb, ja, dan, dan, dan, uh, dan hoeft ze mij helemaal niet meer. Hmm. Welke voor mijn gevoel echt alles aan gedaan heb. Ik bedoel, als je toch gewoon, laat maar zeggen, hier in Nederland, hè, uh, als jij oneenigheid hebt met je partner, nou, yeah. dan ga je daar met elkaar over praten, toch? Of niet? ja. Yeah. En dan hoeven die bij niet altijd met elkaar eens te zijn, maar uh, dan praat het met elkaar uit. En dan zeg ik: Oké, okay, jij ziet het zo, ik zie het zo. Maar dat is niet bij ons. En, en dan en is het elke keer weer die ruzie over dat geld. En ja, uh, ik ga niet een, een of andere bank overvallen of ik ga het niet een actie uh, ondernemen. Wat er bijvoorbeeld ja, dat is een, raar, een beetje een raar voorbeeld. Wat er verder week is gebeurd aan Alf van der Rijn. Ik bedoel, maar, wat, maar Ron, ik begrijp, ik begrijp het. Maar wat wil je? Want ik bedoel, ik kan haar wel bellen nu. Maar eerlijk gezegd, als ik jouw verhaal hoor, dan heb ik er gewoon niet zoveel verduzie in. Ja, ja. Nee, ik denk dat het alleen maar goed is dat ik even mijn verhaal kwijt kan. Ja, ja maar misschien hebben ook andere mensen wat tips. Kijk, ik heb, uh, denk ik, de eerste keer dat ik naar jouw programma luisterde. Heb ik, heb ik met een vraag rondgelopen van, uh, wat doe je nou eigenlijk precies met, met, met uh, laat maar zeggen, uh, echte pijn als je gewoon echt, echt verliefd op iemand bent, maar het werkt gewoon niet. Ik bedoel, nee. wat kan je daar tegen doen? En, en um, ja, het is, ik, ik vind het sowieso niet leuk om mijn verhaal op de radio niet te doen, omdat het gewoon, ja, het is erg persoonlijk voor mij. Ja. Um, ja, Misschien zijn er toch mensen die zich daarin kunnen herkennen... en zeggen van oké, okay, dus ik heb het ook meegemaakt. Dan hebben we het niet over vluchtenverliefdigheid... maar ik heb er voor mijn gevoel afzet alles aan gedaan. Ja, maar daar nee, twijfel ik helemaal niet aan. Alleen ik twijfel aan haar. Maar het, het blijft natuurlijk altijd een verhaal... Hoe zeg je dat altijd? De goede verpest het voor de kwade? Of uh, weet ik wat er zo'n mooi spreekwoord voor. Maar um, het, je, weet, dit, je weet het niet. Misschien, uh, misschien uh, uh, had zij inmiddels de baan opgezegd... en haar huis verkocht omdat ze dacht dat ze morgen naar je toe zou gaan. En is ze gewoon nu wel een beetje boos omdat jij je beloftes niet nakomt? Dat kan ook natuurlijk. Nee, ze nee, waren gewoon bij de ouders. En, ja. en, het eerlijkheidsgebied wel te zeggen dat... Um, ik stop nu gewoon even mijn hart uit, hè? Ja, ja, doe maar gewoon. Ze ja. uh, uh, dus kwam twee weken geleden, uh, hadden we ook al oneenigheid, ook weer de financiële. En toen. toen uh, uh, is hij met een andere man uh, gaan daten en. Uh, nou ja, goed. Ron? Ja, en op een gegeven moment zegt hij: oké. Okay, uh, maar goed, dan denk ik bij mezelf: jongens, ik ga mijn grenzen verleggen. En dit, dit is niet goed gewoon. Maar dat uh. doe je al heel lang, je grenzen verleggen. Ja, blijkbaar. Ja, wacht even. Ik haal even joker erbij, want ik heb wat hulp oh, nodig. En joker belde. Ja, want ik heb ervaring in, in Rusland... en ik heb een beetje inzicht daar in de relaties... Ja. Van, van mensen onderling. Ja. En... Um, ik, de Russische vrouwen die zijn inderdaad ontzettend graag verwend en de prinses uithangen en vooral de jongere vrouwen die een rijke man uit het westen kunnen krijgen, nou die willen gelijk. Terstond al hun dromen verwezenlijk zien, maar er wordt ook van Russische kant aan hen getrokken, want ze hebben daar hele hechte familiebanden en uh, ze voelen zich verantwoordelijk voor de familie die ze dan in de steek zouden laten, dus het is veel gemakkelijker weg voor hun om... Uh, zeg maar gewoon uh, lekker de centjes daarheen te krijgen en dan een beetje te verzieken de zaak uh, om naar uh, Nederland uh, te komen. Bovendien heb je een probleem met uh, de taal. Ik bedoel, ik spreek dan zelf wel Russisch, maar als je amper Engels kunt en amper Nederlands kunt en, en hij kan geen Russisch spreken, nou ja, wat heb je dan voor uh, uh, gemeenschappelijke basis? En in Nederland is het al zo moeilijk om een normale in de houden? Ja. Vind je nou niet? En dan zeg ik bij twijfel niet doen. Als je in een auto zit op de snelweg en uh, je moet in gaan halen, dan denk je wel honderd keer na van zal ik het doen, zal ik het niet doen. En mij is in het hele leven geleerd. Ik ben ook drie jaar heb ik verloofd geweest met de verkeerde. Nou. Um, bij twijfel niet doen, en dat is me goed bevallen. Ik ben nu al 41 jaar getrouwd met de liefste man die ik kan bedenken. En voor die man komt, voor deze jongen komt er ook wel een lieve vrouw. Oh. Hij, moet, hij moet niet zo afhankelijk zich opstellen, want hij heeft heus zijn best gedaan. Maar het valt allemaal in een bodemloze put. Dan moet hij eens even inderdaad wakker geschud worden. En ik, ik, ik, ik zou hem zo bij, bij, bij zijn lurven willen pakken en zeggen, jongen. De weg terug is een hele vooruitgang. Maar Joke... Ja, als lief Ja, dat is inderdaad dat is een heel luid en duidelijk verhaal. Wat volgens mij inderdaad... Want ik heb, ik ja. heb vanavond, dat mag je echt eerlijk weten... Ik heb vanavond nog een Russin gesproken. Die hier in Putten uh, woont. En die heel uh, gelukkig getrouwd is met een vriend van ons. Die heeft haar opgedoken daar in Rusland als tolkvertaler. En ik moet je eerlijk zeggen, het kind sterft hier van heimwee. Ze hebben drie prachtige kinderen. Muzikale kinderen, het Natuurlijk is eigenlijk gelukkig, maar je ziet aan haar dat ze stikt van het heim weet. Nou, dan denk ik, moet je dat die vrouw dan ook aandoen? Moet je het jezelf aandoen? En ik heb het idee dat ze hem, deze jongen, uh, dat die vrouw in Rusland van hem, dat die ook hem een beetje gaat chanteren. En wat jij zegt, Astrid, dat is ja. waar. Hij gaat steeds zijn grenzen verleggen, maar hij moet eens goed naar wijze raad luisteren. Maar en, Joke... Ja. Kan het niet zo zijn dat dit de uitzondering is op de regel? Dus dat Ron uh, zijn uh, Anjuta in de ogen heeft gekeken... en dat, daar, dat, dat, het, dat ze soulmates zijn, dat ze verliefd zijn... dat het echte liefde is en dat ze gewoon wat moeten overwinnen? Nee. Ik, ik hoor aan dit hele verhaal dat dit nog steeds een gekoesterde verliefdheid is. En hij is een man die wil bereiken zijn doel. En dat is goed recht. En daar moet hij vooral voor vechten. Maar ik denk als je al zo lang vecht. dan moet je toch onderhand ontdekken. dat er ook onwel is van de andere kant. Want hij kan zich wel helemaal. Laten we zeggen, laten uitkleden. En verliefdheid moet overgaan in liefde. Het moet stabiel worden. Het moet een basis worden voor een toekomst. En uh, dit gaat alleen maar een teleurstelling worden. Laat die maar naar een goede psycholoog gaan. Ik heb in de tijd bij die verkeerde verloofde ook raad gevraagd. En toen zei ze... We kappen ermee, bij twijfel niet doen. Okay. En ik, ik, ik denk dat dat het beste is, is even rust in de tent. En dan maar denken van, hoe diep zit het nou echt? Maar Joke, als dit klopt, dit verhaal... als dit is wat jij en ik eigenlijk een beetje denken dat het is... dan uh, gaat hij nu het een beetje afkappen... maar dan denkt zij, oh-oh, daar gaat, daar gaat mijn uh, geld bron. Ja, dus dan gaat zij nu weer alles op alles zetten... Nee, helemaal niet, want ze neemt niks op. Laat hij nou ook maar eens de zaak laten rusten. Ze neemt geen e-mail, e e ze antwoordt niet, weet ik het. Laat het toch even rusten. Laat het in de, even in de sop gaan koken. Soms is het nodig. Oké. Okay. Nou, Joke, ik vind het fantastisch advies. Dank je wel. Als het echt zou blijken dat het echt is... dan komt het altijd wel goed. Ook ah. zonder dat hij er iets aan doet. Dan, dan zal het allemaal wel op zijn plaats vallen. Maar hij moet nu eens eerst even niet zo doorzitten, douwen. Eerst maar eens even kijken hoeveel liefde er van die kant terugkomt. Oké. Okay. Nou, ik, ik vind, ik vind uh, dat je hele zinnige dingen zegt, Joke. Dankjewel. Dank je wel. Dank je. Sterk en een fijn uitzicht. Dankjewel, Dank je wel, Joke. <lacht> Dag. Hé, hey, um, Ron. Ja? Ik, uh, ik ben bang dat Joke een beetje bevestigt wat ik eigenlijk ook al heel hard zat te denken... Maar nu dan, hè? Want jij zegt net van... ja, zij, zij was eigenlijk hetgene waar ik een beetje voor leefde de laatste tijd. Ja, als ik eerlijk ben, wel. Ja. Nou, weet je wat we afspreken? Doen, je doet even een weekje helemaal niks? Nou, dat is moeilijk. Uh, ik, ik kan het niet beloven. Uh, ik heb het iedereen beloofd oh. en elke keer probeer ik het uh, van mezelf weer te beloven. en het gaat, Ja, ik weet het niet. Nee, maar zij geeft geen antwoord, ze reageert niet op... dan is sowieso, ook als het wel... Uh, als het wel voorbestemd is... dan is dat ook het beste om even een weekje niks te doen. Ja, maar nou, dan denk ik altijd bij mezelf... Uh, en dan ga ik er vannacht over nadenken... of morgenochtend. En, yeah. en, ja, als ik niks van me laat horen is het niet goed. Als ik wel wat van me laat horen is het ook niet goed. Ja, en dan vraag ik mezelf... Wanneer is, nou, wanneer is nou wel eens een keer goed in mijn leven? Weet je wel. Dan denk ik denk mezelf... wanneer kan ik het nou eens een keer goed doen in haar ogen? En, en, en, ja, maar ja. Dat, dat, dat, dat schiet dus niet op... Nee, dit, het dit werkt dit, dit, niet. Dat kunnen we concluderen. Het ziet tot uh, helemaal niet op, want daar uh, we zijn we al uh, inmiddels al een paar maanden achter. Ja. Alleen niet als een of van manier werd het gewoon niet losgelaten. Nou, we gaan het proberen. Je gaat even een week niks doen. Je, ja, nee. we, ik ga een plaatje draaien. Tijdens dat plaatje geef jij even je mailadres door. Ja. En iedereen die nu zit te luisteren, die denkt ik wil Ron helpen. Die, gaat, die moet even mailen naar omroepmax.nl. Dus omroepmax.nl. Even mailen dat je Ron wil helpen. En dan ga ik zorgen dat die mensen jouw mailadres krijgen. Dan ben je de hele week druk met die mensen mailen. Ja, fantastisch, over ja. andere leuke dingen. En dan is die week zo voorbij. En dan gaan we volgende week verder kijken. En heel even over jezelf, dat, dat mensen een beetje weten wat voor vlees ze in de Kuip hebben. Wat, wat doe je in het dagelijks leven ongeveer? Mm, ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Uh, ik ben mijn huis kwijtgeraakt. Uh, dus ja, ik ben nu weer in het beter opbouwen van mijn eigen leven. Dus ik, uh, ik heb nu weer een uh, appartementje gevonden. Uh, ja, werkzoekende ben ik nog. Uh, en ja. wat is je specialiteit? Wat, wat uh, doe je... Ja. Wat, wat voor opleiding heb je? Of, uh... MBO, ik zit in de verkoop, heb ik uh, jaren gewerkt uh, bij Trust. Ja, Ik, ik mag het niet zeggen, dan maak ik het natuurlijk gevaar. Maar... Nou. In de verkoop, dus uh, wat dat betreft. Uh, en ik heb jaren bij de radio gewerkt als sportverslaggever. Ik heb ook mijn eigen radioprogramma gehaald. Uh, oh. Een uh, romantisch programma, hoe cynisch ook was. <laughs> Alleen, ja, je zit nou zo in, in, in een, uh, ja... Negatieve spiraal. Ja, en ik denk als ik zo doorgaat, er een moment, dan haak ik het echt kapot aan. Nee, nee, dat, dat klinkt inderdaad zo. Nou ja, ik neem toch aan dat de nachtzusterluisteraars, dat het sympathieke mensen zijn. Dus er zijn er vast wel een paar die jou door deze week heen willen slepen. Die gaan mailen naar nachtzusteraapstaatjeomroepbaks.nl. Jij blijft uh, even hangen en uh, geef je mailadres door. En dan gaan we proberen om je even deze, door de week heen te helpen. Hartstikke goed. Dank je wel. Oké, okay, heel veel sterkte, Ron. Niet mailen nu, hè? Niet, niet gaan lopen mailen met uh, Anjuta. <laughs> Denk erom. Als ik zeg dat ik het niet doet, dan doe ik het ook niet. Heel goed. Blijf hangen voor je mailadres. Succes, Ron. Dag. Nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl. Help, Ron.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 never know Anything about my home I never know how good it feels to hold you Nikita me. a choice Just look towards the west and find a friend Oh Nakita you will never know Ik geloof niet dat Elton John echt verliefd was op deze vrouw. Maar in ieder geval is het een prachtig en romantisch liedje. Nikita is het. Uh, 081121 is het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Je kunt nog bellen, ook met nieuwe vragen. Uh, en ik ga praten met Helco. Hallo Helco. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het antwoord uh, van... Uh... Um, die ene man die dus zei van waar komt dat Duitse lied vandaan? Ja, Leen. Van het huidige Duitse volkslied. Ja. Uh, toen ik het hoorde wist ik het meteen. Ik, oh. ben, namelijk, ik ben namelijk helemaal gek van uh, strijkkwartetten. En dan vooral uit de baroktijd. Het is uh, de melodie van het tweede deel van een strijkkwartet van Haydn. En wel opus 76, het tweede deel. Oh. En dat tweede deel, dat heet officieel... Uh, dan ga ik dat dus eventjes helemaal goed netjes opzoeken. Ja, precies. En goed gespeeld. Uh, ja, want ja. we gaan het natuurlijk wel even goed zeggen. Hè? Ja. Het is Poco Adagio Cantabile. Tuurlijk. En ik kan, en ik kan een stukje laten horen. Och, Heilko toch. Man naar mijn hart. Wacht dat even, het. Poco en dan... Oh. Wel een idee hè? Ja, fantastisch. En heb je nu een plaatje opgezet of heb je hem op cd? Uh, ik heb uh, alle strijdkwartsetten van uh, van Heiden heb ik op mijn laptop staan. Oh, oh ja, nog een high-tech natuurlijk, hè. We hebben die drager uh, ook allemaal helemaal niet meer nodig, ja. Ik heb ze gewoon echt allemaal en uh, ja, liefhebber. Dus ja, dan. Uh... Maar als ik het. Ik als ik jou goed begrijp, is het volkslied. Het Duitse volkslied is gewoon een strijkkwartet van Haydn. Is een deel, is het tweede deel van een strijkkwartet... wat Haydn ooit heeft gecomponeerd in 1796. Maar dat is toch niet zo met het Nederlandse volkslied? Dat dat al een bestaand klassiek stuk was? Geen idee, durf ik je niet te zeggen. Ja, dat moet jij weten. Dat zou jij weten als fan. Ja, maar niet ieder volkslied van een strijkwartet afkwam. Nee, precies. Hè? Maar als het Wilhelmus van een af oh, afkwam... dan ja. zou jij het ja. toch weten, neem ik aan. Dan zouden ze jou dan, gebeld dan, hebben. Dan zou ik het wellicht kunnen weten. Maar ook daar ben ik dus... Dat durf ik ook niet met zekerheid te nee. zeggen. Nee, en ik, wil dus ben, nu... ik hou wel veel van klassiek. Ik ben eigenlijk een enorme Mozart-fan. Maar hij ja, een tijdgenoot, barok. Daar hou ik allemaal wel van. En maar... ja, ik herkende het dus meteen. Omdat uh, ja, ik heb het... Uh, dus zeg, ik heb het op mijn uh, pc staan. En ik, uh, maar je herkende ik het gesprek. gefluit van Leen, herkende je? Nou, toen het uh, ja. nog daarvoor al. Want toen hij het beschreef, toen wist ik gelijk. Ah, ik okay. denk, oh, dat is dat. En oh, toen ja. heb ik ook meteen gebeld. En toen zei ik van, nou, dan ga ik... Ik zeg, wacht maar even met terugbellen. Want dan ga ik ondertussen even <laughs> op zoek. Uh, en dan kan, dan kan ik even een stukje laten horen. Hey, en nu, want het was nogal een pokketitel. Wat was nou, Pokko? Het is... Um, Poco, dus ja. P-O-C-O, Poco, een beetje, hè? adagio, adagio. Dus langzaam, ja. cantabile, zangerig. Dus een beetje rustig zangerig. Oké. Okay. Poco, adagio, cantabile. Nou, nu weten we wat het is, maar de vraag van Leen was eigenlijk: Klopt het dat het volkslied van het keizerrijk Habsburg uiteindelijk het volkslied van het Duitse keizerrijk is geworden en hoe kan dat nou? Daar kan ik geen antwoord op geven. Nee, maar er zijn vast wel mensen die dat kunnen. Dankjewel, Helco. Zeker voor je muzikale bijdrage. Alsjeblieft. Goedendag. Goedendag. <laughs> Dag. Eens even kijken, Jan. Goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Ja, ik uh, had ook een vraag. Kijk. Ja, ik, zat, uh, ik vroeg mij af hoe het kan als je op een avond dan het drinken bij mij veel meer bier op kunt dan cola. Bij bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> nee, waarom jij meer bier op kunt dan cola? Eh. Ja. Uh, Oh, oh ja, ook ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, nee, ja, nee, maar dat is toch wel zo. Ik probeer het maar eens. Nou ja, nee, dank je. Maar. Uh, nee. <laughs> nee, ik lust echt geen bier. Maar het is. Ja, dat, dat, dat, de, je merkt dat als je uitgaat. en ik drink dus mm -hmm. inderdaad uh, geen bier. Nee. En dan uh, uh, vroeger dronk ik altijd cola light. En dan stond je zo bij elkaar en zei... Nou, wie wilde wat drinken? Ja, bier, bier, bier, bier, bier. En één cola light. Zo is het dan altijd. Hey, ik ben ja, altijd degene die dan van dat blad altijd een cola En inderdaad, bij het derde rondje denk je van... Zit ja, iedereen ja. niet helemaal klotsvol al met, uh, met drinken? Ja, precies. En dat bier gaat gewoon ongekend door. Of de hele avond. of uh, hoe, hoe lang dan ook. Ja, ja, ja. ja en zelfs, bij um, je niet eens... Normaal gezien, hij uh, wat hij veel drinkt en morgen naar de wc ook, maar dat hoeft van dierlijk niet eens altijd. Nee hè? Nee. Nee. En dan, je, en dan ga je de hele avond door en dan toch niet nou, Dat is best apart. Maar ik denk, ook dat dat een van de redenen is dat, dat veel mensen zo ontzettend dronken worden tij, tijdens het uitgaan. Behalve dan dat het soms best grappig is, maar ook ja. omdat... ja als je weet, van nou ik heb vanavond een feestje, of uh, uh, nou ja, we, we zijn uit met z'n allen... dan weet je dat je heel ongezellig met één glas de hele avond staat. Ja, ja, ja. En dat je, dat je ook nooit... Ja, dat, dat, is dan misschien, dat is misschien een beetje raar, maar je, je geeft ook nooit eens een keer zelf... je gaat je toch schuldig voelen dat je geen rondje geeft? Want je zit de halve avond met het halve glas <lacht> Cola Light ja, dus, ja dan kun je eigenlijk kun je ook gewoon rondjes bier gaan geven, terwijl je jezelf bij dat enige, dat kan natuurlijk ook. Maar het is ook een soort, het drinkt lekker door, ja. Ja, ja. Maar, hoe kan, hoe kan, ja. maar hoe kan dat dan? Ja dat, weet ik niet. ja, dat is raar, hè? Want op een gegeven moment moet je toch vol zitten? Ja, zou je zeggen, toch? Dus ja. Ik bedoel, het kan wel alcohol als wat verdampt, inderdaad. Dat zal best wel iets zijn. maar goed, dan is het nog steeds het vocht dat je binnenkrijgt. ja hetzelfde, toch? Ja precies, want alleen water wil ook niet de hele ja, avond. water wil ook niet. Nee, absoluut nee. niet. Heb je het geprobeerd nee. Jan? Ja, zeker. Ik heb keer, nou, ik overdag drink best wel veel water. En ja. dan, uh, nou ja, uh, je hoeft er maar een paar glazen van te drinken en nou, dan ga je alweer. Ja, ja, zeg maar. ja, ja. Maar word je vaak erg dronken Jan? Nee, nooit. Nee? Nooit. Nee, echt niet. Maar hoeveel bier drink je op een avond? Ja, niks. Ja, normaal gesproken niet, maar ik ga een feestje of zo. Ja. Nou, en kijk, en dan ga je al, met dan mijn vrouw drink cola en dat haalt bij twee glazen ongeveer op. Ja, en <laughs> ja. zie je, jij ja, je, je, je herkent het ook. Ja, dat krijg je nee, als je geen echt... alcohol drinkt. En dan, of, of, nee, en nee, nou, jij gaat dan uh, nog een keer, en dan zeg je mooi nog meer, ja, doe maar een halfje dan. Ja. Ja, een halfje. <laughs> Voor de gezelligheid, wat ook heel ja. stom is natuurlijk. Ja, dat is ook heel stom, ja. want ik bedoel, helemaal moet geen in dan hebben, omdat, ja, nee, ik zit al vol en ik moet eerst naar de wc en dat nou. Ja. En dan, ja, uh, ik vind dat hij toch... Ik heb mij al wel eens afgevraagd. Ik hoop dat het gaat lukken om hier een antwoord op te krijgen. Ja, dat hoop ik ook. Want ik vind dit een vraag waarvan ik me inderdaad ook afvraag. Vooral nu jij hem stelt. Voor, ja, hoe zit dat? Dus ik zeg gewoon zoals je van me gewend bent: 0800-1121. En zoals je nog niet zo van me gewend bent: 0800-1121. Het schijnt voor sommige ja, ja, ja. mensen makkelijker te zijn. Mensen met heel veel bier op kunnen dat beter onthouden. Ja. Hoe kan het dat je veel meer bier op kunt dan bijvoorbeeld cola? Dank je wel voor je vraag, Jan. Oké, okay, graag gedaan. Hey, neem nog een colaatje. Ja, is ja, goed. Oké, okay, ja. nee, hele goede dankjewel. nacht. Hoi. Je kunt bellen hoor, met het antwoord op deze vraag of andere vragen. Of met een nieuwe vraag natuurlijk. Tot zo na het nieuws.